Een van de Amerikaanse moordenaars die begin deze maand ontsnapt uit de gevangenis is neergeschoten bij de grens met Canada. Hij is gewond afgevoerd naar een ziekenhuis. De 34-jarige David Sweat ontsnapte drie weken geleden uit de zwaar bewaakte Clinton-gevangenis in de staat New York. Samen met een andere veroordeelde moordenaar. Die werd vrijdag al opgespoord en doodgeschoten. De twee wisten uit te breken door een gat te boren in de stalen muur van hun cel. Honderden agenten waren bij de klopjacht betrokken.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 En op de A6 staat vanuit Lelystad naar Muiden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg 11 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 richting Den Haag tussen Bodegraaf en het knooppunt Gouwe 7 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kan bij Bodegraaf het beste kiezen voor de N11. Dan rij je langs Alphen aan de Rijn in de richting van Leiden en daar kies je dan de A4 in de richting van Den Haag. A27 Almere-Utrecht tussen Emnes en Beeldhoven 7 kilometer. En uh, de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Daar staat tussen Hank en Gorkum 8 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen en daar zijn twee rijstroken dicht. En de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strandhorst en Hoevelaken 14 kilometer. Daar heeft eerder vanochtend een vrachtwagen met een klapband gestaan. Tot zover de verkeer.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 Uh, kampioen kan worden bij de import races. Uh, die zijn momenteel bezig en terwijl er in Assen uh, hevig gestreden wordt in de Moto GP uh, en uh, waar Rossi uh, op Paul vertrok, en dan hebben we het over motorsport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 Uh, en uh, we meet en greet met de burgemeester vanavond, hè? Ja, oh, ja, ja, Max, ja, ja. ja, ja met Max. <coughs> oh ja, Max is er ook. Ja, ja. Ja, ja. En Jasper Stappen is er, de vader van. En Jan Lammers is er. En Arie Luyendijk is er. Maar daarover verderop in dit programma veel meer. Wat gaan we vandaag doen? Uiteraard, luisteraars, zoals u van ons gewend bent, om half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want er is weer van alles te doen in en rondom Zandvoort wat uw aandacht verdient.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 En ze gaan nog veel warmer worden. Heel veel lekkere muziek af vanmiddag tussen 2 en 5. En dit is een nieuwe zing van Eckhart en House. Hier is Bing Bing Bing. So we get up, stand up for our rights. Ready for the battle, ready for the fight. We read books, eat the right food. We're not yelling. We're not at root, we're not going down.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 Een hele goeiemiddag, zoveel op zaterdag is bij je, tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Studio Tolweg, Tina en iedereen zit natuurlijk lekker buiten. of ligt misschien wel buiten op het strand. Misschien ook wel zijn eigen weerman uh, Lex van Doorn. Het is nog erg rustig op het strand, maar Lex zit er. Ja, oké. Okay. Nou, zo dus, uh, dadelijk om half drie gaan we daar uh, meer over horen... van uh, onze eigen sexy Lexie, hè, zullen we maar zeggen. <laughs> maar eerst meer muziek. Hier is Spargo en One Night Affair. just a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 Het centrum van Zandvoort wordt uh, van, vanavond is omgetoverd tot uh, uh, dit weekend omgetoverd, omgetoverd tot Italiaans Valhalla. Zo worden op de Kerkstraat en het Battersplein op zaterdagmiddag van 4 tot 9 uur Italiaanse auto's tentoongesteld. Daarnaast zorgt Papa Luigi uiteraard voor het entertainment. De wind is van 4 tot 9 in het centrum van Zandvoort aanwezig. En vergeet natuurlijk niet een bezoekje te brengen aan culinair Zandvoort op het gasthuisplein. Dat allemaal dus de meet en greet vanaf half acht op het Raadhuisplein. Brengt me ook gelijk op culinair Zandvoort. Gisteren om uh, vijf uur de aftrap, drie dagen lang uh, culinair Zandvoort. Zowel gisteren, vandaag als morgen vindt op het Gasthuisplein in Zandvoort... voor de zevende keer culinair Zandvoort plaats. Wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten, chocolade, koffie en gezelligheid... maar wanneer u nog nooit geweest bent wordt het hoog tijd om uh, um, uh, de daad bij het woord te voegen... en naar uh, het Gasthuisplein af te reizen.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 En de mooie is van die auto, die heeft nog echt het ouderwetse Formule 1 geleid. is niet het lullige van tegenwoordig. Maar flinke herrie dus vanavond vooraf 8 uur in het centrum. Het was een clear black night.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 One of them dames was sexy as hell, I said, ooh, I like your side. She said my cars broke down and just seemed real nice, with you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell The next stop is the Eastside Motel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 If you smoke like I smoke, then you highlight every day. And if your ass is a must, the 213 will regulate. If you know I got no, you don't want to step to this. Mijn CFM zal voortduren eh, deze single regulate. Dat was Warren G en NEEDOC. En hey, we gaan ons opmaken voor de zomer. Horen ze dadelijk ook waarschijnlijk bij het weerbericht van Lex van Horen om half drie. ZFM, maak zijn naam waar van de zon zijn. Dus pak je radio, ren naar de krant. en zet hem op 106.9. FM 24 uur per dag, het is zomer. Maar eerst nog twee platen, waaronder deze van Omi. Hier is de cheerleader.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 Maar, maar is er, hebben meer mensen het door dat het lekker vertoeven is op het strand? Want volgens mij is het nog niet druk op het strand. Weinig, weinig. Maar na of dit praatje. Na je praatje misschien wordt het maar... druk. Ja, misschien niet. Maar er zijn maar weinig mensen die op www.meteopagina.nl uh, kijken hoor. Want anders was het wel drukker geweest. Oké, okay, ja. Goed. We gaan uh, vanavond uh, deze uh, uur ergens antwoord, hè? Die hebben droog weer nodig. En mooi weer mooi weer nodig. En uh, vanavond is het droog. En het, uh, het klaart uh, verderop. Dus het blijft, wordt een mooie avond. Het uh, ja, gaat 17 vanavond. Dus dat ziet er goed uit. Ja, we hebben ook de meet and greet uh, van uh, Max Verstappen natuurlijk. helemaal acht uur. Dus... Ook dat nog. Ja, ook dat natuurlijk. nog. Dus gezellig ook. en uh, lekker weer in het centrum. Lekker weer in het centrum. Nou, en waarom ik vandaag naar het strand ben gegaan...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 Met een uh, maximum temperatuur halen we dan al 23 graden in Zandvoort. In het binnenland uh, is de 25 graden wel haalbaar hoor, op dinsdag. Dus, en de verdere vooruitzichten. We zitten de komende week in een uh, hoge drukblokkade. Dat houdt in dat we links en rechts een lage druk hebben... en wij zitten dan in een hoge druk. En de eerste dagen hebben we gematigde temperaturen. En uh, de komende week uh, meerdere dagen...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 En uh, op TexTV uh, Zandvoort. Elke dag. Vier keer per uur komt hij voorbij. En op de CFM-app. Uiteraard. Nou, dankjewel Lex. Geniet lekker van het mooie weer van vandaag. Doei. Zonnetje uh, is je inmiddels weer gaat schijnen, Rob? Was precies tijdens het... Je zei het al, je zei het al, Lex. <lacht> Oké. Okay. Ik hey, dankjewel Lex. En tot volgende week, half drie. Dan spreken we weer. Oké. Okay. Tot dan. Hoi. Hello. Hoi, hoi.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 waardoor uh, Marquez van het gas af moest en uh, de race gewonnen wordt door uh, Rossi. Maar wellicht dat daar nog een, een regeltje, uh, regel ja, aan te pas komt. Dat, zal, dat zijn de officials. Maar voor, voorlopig uh, is het dus zo dat Rossi de dat TT in Assen heeft gewonnen... voor zijn grootste rivaal Marquez. Goed, uh, afgelopen weekend hadden we in Zandvoort dat pup-up weekend ja. met de, wat dus bol stond van de evenementen. Uh, natuurlijk, uh, als grote klapper begon het al met het, we, het wereldrecord Haringhappen... Uh, maar dat was allemaal in het, uh, in het kader van het uh, pub-up gebeuren in Zandvoort. En uh, daar is nu ook een uh, convenant uh, getekend.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 Evaluatie zal dan op een geregelde basis plaats gaan vinden en het motto dus de neuzen dezelfde kant op. Dat was het verhaal over de pub up. Oké, okay, ja en dat gaat nog door hè met, uh, met de Boulevard natuurlijk. Uiteraard. Ja, vanaf uh, volgende week dan, uh, krijgen we daar allerlei kraampjes. Wie heeft die nou de redactie gedaan? Ja, nee, nee ja. <lacht> kom ik straks op terug. Oké, okay, nee, dan is het goed. Dat is goed. Dat horen we straks nog van uh, collega Vos. <lacht>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 De temperatuur vandaag hier in Alfort. En dat betekent ook dat de airco weer aan moet in de studio van CFM aan de Tolweg Tina, Jode Rigiera en Notengo Di Nero. De volgende plaat draaien op verzoek van Piri. Jawel, hij wilde worden deze Ghost Town.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 In dit programma hebben we ruimte voor een We Draai op voor Piri, deze Emmer, en dan Lambert. Hoorde, inderdaad, de town. Het is negen minuten voor drie uur geworden. Nou, ik uh, zei het wat, hè, over kraampjes. Ik bedoelde eigenlijk de kiosken ja, die ja. eraan gaan komen. Want dat is ook een, een, vervolg, een gevolg van het pop-up gebeuren hier in Zandvoort. Want deze zomer, zoals mijn collega Harms dat al vermelde...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 vrijdag om 10 uur is de officiële opening uh, door wethouder Gerard Kuipers en VVV uh, Lana Lemmens. Dat was, dus gister, dat was dus gisteren. Goed, dus heb je kioskenverhaal nu uh, compleet? Ja, dat is helemaal goed. Okay. Het is me helemaal duidelijk. Ja. dan zeggen ze, ze worden met de rug naar de boulevard geplaatst. Ja. Het zou een mooi uh, potje worden als je ze andersom omzet. <lacht> <lacht> dan kan er niemand bij de kiosk komen. Nee, nee dat, schiet nou, dat schiet niet op. Nee, dat schiet niet op. Dus, nou, de kiosken vanaf volgende week, vrijdag op de boulevard hier in Zandvoort. En niet in Parijs, nee, we hebben ze lekker in Zandvoort, eh, Kenny B. Dat is een nieuwe single die je nu gaat horen. Hier is Parijs. Friste morgen in Parijs. Gewoon mijn best. Ik zie de meest mooie op de boehoge hakken en ik. Weet niet wat ik zeg, moet. Ik zeg bonjour, mon amour. Moi, Marcel, tu es très belle, et je sais, je suis Nélandais, oh, je parle un petit peu français, en je sais, de nederlands met me, even nederlands met me, mijn gevoel zet mij dat wij vanavond samen kijken naar de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 Je suis né Oh. Je parle un petit peu français. ik zei. En nog een voor ons.